In Cairo's radiotheater starten we een nieuwe reeks, drie hoorspelen van Anita de Rover, drie op zich zelfstaande spelen en het eerste heet De eigenaar van mijn herinneringen. Zo dadelijk komt de eventuele koper van dit huis. Ons huis. Het huis dat Sonja, mijn vrouw en ik kochten. We hadden verwacht er samen heel lang in te kunnen wonen. Maar nu woon ik er alleen. Het is een bijzonder huis. Twee verdiepingen. Op iedere verdieping een slaapkamer, woonkamer, toilet, douche en keuken. De omgeving is ook indrukwekkend. 100 meter van de zee. Toch heb ik een bord in de tuin gezet. Dit huis is te koop. Ik wil een nieuw begin. Straks komt de koper. De man zal aanbellen. Hij geeft mijn hand. Stelt zich voor. Hij heeft vragen. Hallo, bent u degene die dit huis verkoopt? Ja, dat ben ik, geloof ik. Komt u binnen? Gelooft u het of weet u het zeker? Zei ik, geloof ik? Ja. Waarschijnlijk zei ik dat. Er zit zand om mijn schoen, ik zal ze even uitdoen. Ja, doet u dat maar. De sporen van het strand neem je overal mee naartoe. Is dat de woonkamer? Nou, niet zo gehaast. Hangt u daar uw jas maar op? U wilt een nieuw huis en zo snel mogelijk. U wilt dat het uw huis wordt. Dat de vloeren naar uw voeten gaan staan. En dat de deurknop vol staat met uw vingertoppen. Gaat u hier met uw vrouw wonen? Vraag ik aan de toekomstige eigenaar van mijn huis. Waarom wilt u dat weten? Nog? Zomaar. Ik zal u het huis laten zien. Dit is inderdaad de woonkamer. Ja, die stoelen zijn zelf gemaakt. En de schilderijen zijn portretten van mijn vrouw. Nee. Nee, ze woont hier niet meer. Maar u hoeft zich niet ongemakkelijk te voelen. Het was haar eigen keuze. Als u even meeloopt, dan zal ik u de keuken wijzen. Sonja hield van het genieten aanrecht en de tegeltjes op de grond. De keuken werd haar favoriete plek. Ze schilderde kastjes in verschillende kleuren. Bouwde ze vol met haar spulletjes. Chinese kopjes, bordjes met eentjes. Ze deed altijd een spel als ik in de keuken kwam. Je mag niet op de lijnen van de tegels stappen, zei ze. Als het me lukte, het lukte me altijd. Dan kuste ze me. De eerste jaren zette ze hier smorgens thee voor mij. Met paarse voeten van de kou bracht ze me de thee op bed. Ze ging tegenover me zitten en duwde zacht haar kleine voeten tegen mijn gezicht. Ze vroeg of ik ze warm wilde wrijven. Ieder stukje van haar voet gaf ik evenveel aandacht... totdat hij begon te gloeien en groter leek. Meestal hield ze het niet zo lang vol. Dan giechelde ze, kroop naast me. Uh, waar was ik gebleven? Oh ja... De keuken. Die vlek daar op de muur. Oh, dat is spinazie van tien jaar geleden. Hm. was niet mijn bedoeling. Wat een ruzie. We hebben geprobeerd het eraf te poetsen. Ach, nu is het een herinnering. U kunt er natuurlijk overheen verven. Wilt u zelf even rondkijken? Ja, gaat uw gang. Een mooi huis. Ja, ja dat is het in zekere zin ook. Heeft u u voldoende gezien? Ik zal u iets zeggen. Je kunt nooit voldoende over een huis weten. Wat ik daarmee bedoel. Een huis is als een mens. Het bewaart onzichtbare herinneringen. Kennen ze het waarschijnlijk nooit helemaal. Kom mee, dan zal ik u de bovenverdieping laten zien. Ja, die leuningen zijn niet betrouwbaar. U kunt ze beter zo snel mogelijk vervangen. Nee, nee daar raakt u nooit aan gewend waarom ik het niet zelf heb gedaan. Ja, ik hoopte dat ze niet helemaal los zouden raken. Nou, dit hier is de bovenverdieping. Ja, is inderdaad een kopie van beneden. Deze verdieping heb ik voor Sonja gemaakt. Ja, voordat ze het huis verliet, heeft zij hier gewoond. Waarom? Waarom gebeurt iets? Ik kan u geen antwoord geven... Ik kan het wel illustreren. Ik dacht dat het spel in de keuken een echt spel was. Later werd me duidelijk dat het anders was. Je staat op de lijnen, zei ze met ingehouden woede. Ga vanaf. dat brengt ongeluk. Wat ben je toch lomp, ga ervan af. Na een tijdje werd het voeten warm vrij van een gewoonte. Ze giechelde niet meer. Altijd deed ik het te hard of te zacht... De pantoffels die ik gaf waren te groot voor de tegels. Ik kwam niet meer in de keuken. En als ik er wel kwam, wist ik zeker dat Sonja er niet was. Ik proefde van de spinazie uit de pan en ineens stond ze achter me. Ze trok de lepel uit mijn hand en morst de spinazie op de grond. Kijk nou wat je doet, rompert. Ze kon niet meer stoppen met schreeuwen. Ik verstijfde. Dit was ook mijn keuken. Ik voelde een golf van adrenaline door mijn lichaam gaan. Ik spande mijn spieren om ze niet te kunnen gebruiken, maar het lukte niet. De pan met spinazie vloog door de keuken. Ophouden, hou op! Ik wil je gezeik niet meer horen, hou op! Sonja die schrok zo van mijn uitbarsting dat ze begon te beven. Huilend zakte ze in elkaar op de tegels. Ik zakte tegen haar aan. En heel lang hebben we daar zitten huilen. Ze bood altijd haar excuses aan. Ik weet ook niet waarom ik het doe, zei ze. Kijk, dit hier, dat is de slaapkamer van Sonja. Nou, zoals u kunt zien, geeft het raam uitzicht op zee. En toen we hier net woonden, sliepen we samen in deze kamer. Op een nacht werd ik wakker. Sonja stond voor het raam naar de zee te staren. Is er iets, vroeg ik. Nee, zei ze. Als er niets is, waarom slaap je dan niet? Mag ik misschien zelf weten wat ik doe? Ik sta hier gewoon, let niet zo op me. Ik dacht dat het door mij kwam. Misschien gaf ik haar niet genoeg aandacht. Ik stapte uit bed, streelde haar gezicht. Ze schudde me van zich af. Nou, dan niet, zei ik. Het was goed bedoeld. Daarna gebeurde het iedere nacht. Hield me uit mijn slaap, ik werd boos. Waarom had ik geen vrouw zoals alle anderen? Uren draaide ik me van mijn ene zij op de andere. En steeds als ik mijn ogen opende, zag ik haar staan. Met betraande ogen en haar lippen rood van het verbijten. Ik vroeg of ze naast me kwam liggen, tegen me aan. Maar ze kwam niet. Ik kan toch niet slapen, zei ze. Een keer probeerde ze het uit te leggen. Ze had altijd een onrustig gevoel in haar hoofd. Ze vergeleek het met het gevoel dat je hebt voordat je naar de tandarts gaat, maar dan de hele dag. Zeven dagen per week. Ik begrijp het niet, zei ik. Het is alsof mijn gedachten zich vermenigvuldigen. Mijn hoofd is te klein om mezelf rust te kunnen bieden, antwoordde ze. Ik begreep het nog niet. We gingen samen naar de dokter. Die gaf haar kalmeringstabletten en daarna leek het goed te gaan. Viel me weer op hoe mooi ze was. Haar lichte huid vol sproetjes. Zachte babyhaartjes die je alleen kon zien als je heel dicht bij haar was. We vreden weer en vielen samen in slaap. Nou, ze praten niet zoveel tegen, maar ik was al lang blij met deze verandering. En dacht dat de rest ook alweer goed zou komen als ik geduld had. Maar er was geen vooruitgang meer. Op een nacht werd ik wakker. Er kriebelde iets in mijn rug. Geïrriteerd stapte ik uit bed en zocht de reden van mijn slapeloosheid. Ik vond zand in ons bed. Ik liep zelf nooit over het strand, dus van mij kon het niet zijn. Sonja, hoe komt dat zand hier? Toen pas zag ik dat ze niet naast me lag. Ik deed het licht aan, wachtte, zittend op de rand van het bed tot ze terugkwam. Pas na een uur liep ze de slaapkamer in. Haar haren stonden wijd uit elkaar en haar gezicht, dat anders zo bleek was, had een rode kleur. Ik raakte in paniek. Waar ben je geweest? Ze kwam naast me zitten. Ze was heel lief. Ze vertelde dat ze iedere nacht opstond als ze zeker wist dat ik sliep. Ze ging naar het strand. Dat maakte haar ontspannen. Haar gedachten leken weg te waaien. Ik vond het gek en vroeg haar waarom ze toch altijd van die vreemde dingen deed. Ze zei dat ze het niet uit kon leggen. Het lopen langs de zee helpt me om rustig te worden. Ik beruste in deze oplossing. Eén keer ben ik achter haar aangelopen. Het waaide hard en de regen maakte slierten van haar lange haren. Haar witte nachthemd was doorweekt en verhulde niets meer. Ik sloeg mijn arm om haar heen. Ze bleef doorlopen. De zee was grijs in haar ogen. Ik deed alles om haar te laten lachen. Ik heb haar gekieteld. Ik heb mezelf voor haar in het zand laten vallen. Ze probeerde te lachen, maar toch stapte ze over me heen. Het was het begin van een stille tijd. Ze ging steeds vaker weg. Ook overdag. En als ze thuis was, zei ze niets tegen me. Ze glimlachte alleen. Ik begrijp er niets van. Waarom deed ze zo? Ik heb alles gedaan om een reactie te krijgen. Ik heb geschreeuwd dat ze wat mij betreft beter maar helemaal kon wegblijven. Ik heb haar uren gestreeld voordat ik ging slapen, maar ze reageerde niet. Ik kon er niet meer tegen. Ik heb ervoor gezorgd dat ze een eigen plek kreeg. Eerst was dat grap, maar ze reageerde heel serieus. Goed, zei ze. Voortaan sliep ik beneden en was zij op het strand of boven. Beneden kwam ze alleen als ze naar buiten ging. Zelfs de keuken liep ze voorbij. Soms vond ik zand in mijn bed. Misschien miste ze me. Sliep ze af en toe nog naast me. Zo dadelijk komt de nieuwe eigenaar van mijn herinneringen. Wat moet ik hem vertellen? Hoe verklaar ik de paarse voeten van mijn vrouw als ze me morgen steek kwam brengen? En de spinazievlek op de muur in de keuken zal ik begrijpen. Ik rende achter haar aan op het strand. Ik ga je kietelen, Sonja. Lieve Sonja, mijn vrouw. Ik hou van je, Sonja. Ik ga je kietelen. Ik ga ervoor zorgen dat je weer praat. Ik wil dat je tegen me praat, Sonja. Praat, Sonja. Sonja. Sonja, praat tegen me. Zeg iets. Sonja. Sonja, praat tegen me. Ik, ik, ik val voor je. Kijk dan. Ik, ik val voor je. Ik val. Wat doe je nou? Niet weglopen. Ik doe hier niks. Ik beloof het. Sonja, Sonja. Sonja. Je bent helemaal doorweekt. Laat me je opwarmen. Goed. Ja, goed. Ja, ja. Ik, ik laat je los. Ik, ik zal je niet aanraken. Sonja, kom nou hier. Jij bent mijn vrouw. Jij hoort niet bij mij weg te lopen. Sonja! Een tijd later... Ik denk een paar maanden... Voelde ik haar in mijn bed. Heel even. Ik sliep. Drong niet echt op me door... Te veel met mijn eigen dingen bezig. Was ik toen maar wakker geworden. Ik wou dat ik haar toen nog eventjes had vastgehouden. De volgende morgen... lag er zand in mijn bed. Ik liet het door mijn vingers glijden... en herinnerde me weer haar zachte lijf. Ik liep naar boven... en ergerde me aan de trapleuningen. Waarom had ik die dingen nooit gerepareerd... Sonja, waar ben je? Sonja? Ze was er niet. Het huis voelde vochtig. De deurknop, koud in mijn handen. Ik deed iets wat ik nu nog niet kan verklaren. Ik ging naar het strand. Maar ik was te laat. Haar paarse voeten liepen niet meer naar ons huis... Haar voetstappen waren onvindbaar. Er ligt geen zand meer in mijn bed, maar ik kan niet slapen. Ik haat die gekleurde kastjes. Ik kan die eentjes ook niet meer zien. De schilderijen lachen me de ene dag uit en de volgende dag zijn ze boos op me. Sonja. Ik wil je blijven missen. Ik wil een mooie herinnering. Ik verkoop het huis, begin opnieuw. De eigenaar van mijn herinneringen werd gespeeld door Adrian Olree. Techniek John Evers. En de regie was in handen van Louis Houet.